Ja, ik heb nog even een tip. Ik heb nog even een tip voordat we afsluiten. Crossroads, de film. Ja. ja. Kijken. Ja, absoluut. Muziek kan je ja, ook downloaden Ja, helemaal fantastisch, echt.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 De nieuwe tijdelijke regering van Honduras zegt dat de rust in het land is hersteld. Twee weken na het afzetten van president Zelaya vindt de regering de situatie rustig genoeg om het uitgaansverbod in de avond in te trekken. Na de machtsgreep in Honduras waren er bijna dagelijks demonstraties tegen de nieuwe machthebber Micheletti. Hoewel er nog steeds wordt betoogd lijkt de regering ervan uit te gaan dat de situatie onder controle is. Andere Latijns-Amerikaanse landen en de VS eisen dat de verdreven president Zelaya mag terugkeren. Vertegenwoordigers van Zelaya en van het Nieuwe bewind voeren sinds donderdag overleg in Costa Rica en tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. In het oosten van India hebben Maoïstische rebellen zeker 22 politiemensen doodgeschoten. De agenten liepen in een hinderlaag toen ze op weg waren naar de plaats waar twee collega's waren gedood. De Maoïstische rebellen zeggen dat ze opkomen voor arme arbeiders en boeren. Ook willen ze een communistisch bewind in sommige Indiaanse deelstaten. Door geweld van de rebellen zijn de laatste 20 jaar zeker 6000 mensen omgekomen. De Indiaanse premier Singh noemt de Maoïsten het grootste gevaar voor de veiligheid in zijn land. In België hebben zes mensen Mexicaanse griep opgelopen op het festival Werchter. Dat festival trok begin deze maand zeker 150.000 bezoekers uit 70 landen. Eerst werd het virus vastgesteld bij één bezoeker van Werchter. Het Belgische Influenza-instituut noemde toen het besmettingsgevaar in de openlucht erg klein. In België zijn bij elkaar 97 gevallen van Mexicaanse griep vastgesteld. In Nederland staat de teller op 152. In het zuiden van Afghanistan zijn vier Amerikaanse NAVO-militairen om het leven gekomen toen een aantal bermbommen ontploften. Dat gebeurde in de provincie Helmand. De Amerikanen stuiten bij hun strijd tegen de Taliban in Helmand op weinig weerstand, maar er vallen wel veel slachtoffers door bermbommen. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen schijnt de zon geregeld, maar in het noorden en oosten valt ook een enkele bui. Het wordt ongeveer 23 graden.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 I'm is smile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 Dank u wel. Goedemorgen meneer Van Stevening, u bent Griffie. Kunt u aan de luisteraars uitleggen wat het nou precies inhoudt, uw werk? Ja, er is een raadsgriffier, zoals dat officieel heet. En sinds het dualisme dat in 2002 is begonnen, is dat de eigen ambtenaar van de gemeenteraad.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 Ja, er zijn natuurlijk vrouwelijke wethouders geweest. Uh, allemaal voor mijn tijd, dus ik heb het alleen van horen zeggen. Maar uh, Marijke Herben is er dus een van de Partij van de Arbeid... die hier uh, de wethouderssepten gezwaaid heeft in de, een periode hiervoor. Ja, 1998 tot 2002 hoor ik de gemeente griffier uh, zeggen. Uh, kunt u vertellen aan de luisteraars... welke onderwerpen worden er besproken tijdens de collegevergaderingen? Dat heb ik eigenlijk al gezegd, maar...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 uit van de zomer. ZFM. Hoor je die overal.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 Take your parachute down Take your parachute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 ...zit ook weer bij Huis in de Duinen, want daar gaat nu ook wat gebeuren. Dat is een drukke uh, taak. Het uh, is heel wat, ja. U bent als uh, enige niet uh, woonachtig in Zandvoort. Waarom is dat? Omdat dat niet meer strikt noodzakelijk, noodzakelijk is. En uh, het ook niet, uh, laat ik zeggen, belemmeringen oplegt... ...omdat ik dus erg dichtbij woon. Uh, ik woon op 25 minuten treinreizen uh, van Zandvoort. Dus ik noem Zandvoort ook wel eens Zandvoort binnen... Uh, uh,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 georiënteerd op alles wat met bouwen en wonen te maken heeft. klinkt als een veelzijdige man. Nou ja, dat zeggen ze wel van me, ja. Want het is nog maar één kant. Je bent wel bescheiden. Nou ja, dat, dat moet ook. Ik doe het dus graag, omdat ik graag voor, een, voor de samenleving wat wil betekenen. En dat is voor mezelf ook... Ik wil het gevoel hebben dat ik dat... Ik ben ook van zo'n generatie die, dat, die daarmee opgevoed is. Ik heb de wederopbouw meegemaakt. En in de wederopbouwtijd was het gewoon, ja...